De erfpacht is gekoppeld aan de waarde van een huis. En omdat de huizen op de eilanden de afgelopen dertig jaar vijf keer zoveel waard zijn geworden, kan ook die erfpacht flink omhoog. Al-Qaeda zit in een financiële crisis. Het netwerk heeft er in jaren niet zo slecht voor gestaan... zegt de Amerikaanse onderminister voor de financiële bestrijding van het terrorisme. Door geldgebrek zou Al-Qaeda moeite hebben om terroristen te werven en te trainen. Verzoek om geld om bij donoren lijken ook niet veel te hebben opgeleverd. Taliban zouden er door de drugshandel veel beter voor staan. Om de wereldbevolking te kunnen voeden... moet de voedselproductie de komende 40 jaar met 70 omhoog... Het kan alleen als de ontwikkelingshulp voor agrarische projecten fors wordt opgevoerd, zegt de VN-voedselorganisatie FAO. Door de groei van de wereldbevolking en de verstedelijking neemt de behoefte aan voedsel sterk toe. Verder wordt het steeds moeilijker om voedsel te verbouwen door toenemende droogte in Afrika en Azië. Op dit moment lijden zo'n zo'n miljard mensen honger. De Belgische wielrenner Frank van den Broek is overleden. Hij stierf tijdens de vakantie in Senegal aan een longembolie.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 Came for the dough Say, As soon as I stepped in the door uh, I see that you're hating my glow The cool the flow we the uh, We're the to glow We tired of being this poor so right. And having to sleep on the floor okay. And working a nine to five Just like a five dollar day. Knowing we worth more We simply had to sell the score That's why you see these albums And these singles in the store It's Big Brother, baby Trying to catch some major figures right. You messing my cheese And I'll switch just like Swanson Big bro, bro, taking over the show. Bro. With this new flow, bro. you need to listen up, feel this. 'cause we won't Wait, quit. quit. We make them hits and stack them chips. Who's this? It's Dion. I bet you won't forget my name. I probably maybe gonna get inside your brain. My family does the same. It's BB's time to rank We're doing them platinum things. I know you ain't ready for me. You lose, get wet. My shoes, freeze, brand new. Me and my crew. Don't try, I flow. If your tongue don't grow, you lose control. It just way too cool. This is big bro, bro. Taking over the show, show with this new flow, flow. You need to listen up, real dish. Quit, quit. Hits. Uh -huh. chips Hey yo, this is J Rock, uh -huh. and I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Uh -huh. 'Cause we be the baddest at Just hit the gears. And, and <tied> Jorden, de big was in New Flow En daarvoor zat Boyson met Love Me For A Reason Je luistert naar AB Radio en CFM Zandvoort op de zondagmiddag Met sport, nieuws en actualiteiten En uh, Fritsi zei het al, een echte derby HBS tegen Roodwit Ja, HBS tegen Roodwit De stand 1 uh, voor HBS en 2 voor Roodwit 21, toch hele aardig op nu te gezien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 Uh, uh, ...de voorwaarts te bereiken. Dus geen combinaties uh, over de flanken... ...geen combinaties door het midden... achterin rond spelen... ...en uh, met een hoge bal uh, naar voren. En daartegen doet HBS uh, dat probeert uh, te breien... ...met uh, de nummer 10, uh, de spelmaker Thijs Groen... ...als animator en als strafkoordinaar specialist. Een leuke wedstrijd. We hebben gespeeld uh, 24 minuten. Dus nog 10 minuten te gaan hier aan de Bergweg. De stand 1 voor HBS en 2 voor Rood-Wit.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 Life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 ook in de race op een tweede plaats. Lange tijd lag hij op plaats nummer 1, maar hij is toch verschalkt door Niels Langeveld. Niels Langeveld afkomstig uit Sarsenheim, maar toch met een Zandvoorts randje. Ja, we moeten het dan toch noemen. Zandvoort is ons gebied ook al bloemendaal uiteraard, maar uit Zandvoort afkomstig het team waar Niels Langeveld voor rijdt, het septentie team van Dylan Ze komen zo dadelijk weer langs hier en dan hebben ze nog anderhalve ronde te gaan. Niels Langeveld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 is hier geklapt klapte die eruit en nu heeft Broemendaal gewisseld, heeft een eruit gehaald en extra aanval erin gezet in de vorm van Alex Rijzenberg Dus Broemendaal gaat uh, voor bank spelen, zoals dat komt. komt die bal hoog voor die pot, die moet er komen. komt die aan voor en weer wordt hij weggehaald. En als Tim Jones die bal kan pakken nee het is Alec Corving, Alec Corving heeft die bal op zijn voet. gaat kijken of hij één plaatsen. wordt er weggekopt. En dat betekent dat Jones weer tussen moet komen, want Jones komt toch gelijk weer door. Dus Barney, die pakt hem goed aan, maar Beren kan er niet bij komen, Beren plaatst wel in één keer door naar buiten. Alex Rijzenberg die gooit die bal voor!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 Maar de korte kort die aangeraakt door een stelen van Velsenoord. En dat betekent hier uh, aan de rechterkant door uh, Koen van de Kroft. In één gooi voor uh, Bloemendaal. Het is waar snel die de bal gaat zal gooien. Nee, het is Haderkorving. Haderkorving pak snel die bal. Gaat kijken wie denkt gooien. plaats Tim John. Tim John neemt die bal goed in zijn voeten. Maar het gaan dan een twee man. Plaatsen dan naar buiten. nou...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 Tim Jones steekt zijn vingers omhoog, van let op, de komt die bal. Het zal nog over een diep in de komt die bal! En de keeper die plaatste niet goed en uh, dat betekent dat die bal weer weghaalt. Dus er zit maar één diepe spits staan van Velsenoord Noord. Dan is het Joost Hofke die die bal moet corrigeren. Joost Hofke raakt die bal weer te kort eigenlijk. En dat is levensgevaarlijk wat hij doet. Maar het is Wilco Klooster die die bal toch nog goed kan weghalen. dan iets aan drukken. Wilco, uh, Wilco Kloos heeft die bal in zijn voet. Gaat kijken wie hij plaatst. Plaatst hem dan richting mij? Die kan bij niet bij komen. Nee, het is een doelman weer van velsen Noord die hem gewoon wegstond van de plaatsen die hem oppakt.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 Dus was ze wel team rustig kan pakken en was wel gooit hem meteen door naar Tim Jones. Maar Tim Jones kan er niet bij komen ja kan er wel nog bij komen. Nou moet Kuit corrigeren. Kaar is Kuit. Heeft de bal in zijn voeten. Plaatsen we de links kan Alex Rijzenberg. Alex Rijzenberg. de Alexijzerbergen. Alexijenberg. De bal in zijn voeten. Gaat een actie maken. Eén, twee acties. Plaatsen we hem bij die waar. Die heeft die bal in zijn voeten. Plaatsen we hem door naar Alexijzerberg. Kan Alex Reizenberg langskomen. Kan wit langskomen. Plaatsen we hem door naar Jon. Joe. kan er net weer niet bij. En omdat er een been van Velsen Noord tussen zit. En dat het Velsen Noord kan hem overnemen. Meteen we diep die bal richting de eenzame spits. Ricardo uh, Lans. En die kan die bal niet houden. Dat betekent een ingooi voor de uh, Bloemedaal voor Tim weer. Heel Bloemendaal naar voren. Heel Bloemedaal zit voor in hij. Zit, zit op het veld van Velsen Noord. 1-2 man staan er maar achterin. En dat betekent dat uh, Joost Hofkiribald kan oppakken. Joost Hofkiribald. Maar wil dat Niemand van, uh, van Vels Noord uh, zit er eigenlijk in. Allemaal in die verdediging van Vels Noord. Dat is moeilijk om die te ontspelen. Maar dan moet je een keer geluk hebben om dit zoutje te ontregelen. de te werken, balans zijn voeten aan de linkerkant van het veld. Moet hem nu gaan volgeven. Doet hij dan ook. Komt die bal bij toonbeer. Toon kan toonbeer erbij komen. Nee, die bal die wordt weer weggeklapt. En dat betekent dat de er snel erbij moet komen. Water snel. Kan hij de bal behouden? Kan de bal behouden? Moet hem nu volgeven. Doet hij dan ook voor, wordt die bal weer weggekopt. En dat betekent dat een hoekschot voor Bloemendaal aan de rechterkant uh, van, het, van het veld. Die gaan we nog meenemen. Uh, het is van Anne Korving die bal gelijk neerlegt om te gaan uh, trappen. Anne Corving, Bloemendaal heeft haast dat hoort u wel in deze wedstrijd. Om zo snel mogelijk die gelijk maken te gaan maken. Anne Corving komt die bal hoog oh, voor die pot. En dan wordt die weggekopt daar en is Kuit hierbij gekomen. Kan Kuit erbij komen? Nee, Kuit kan er niet bij komen. Maar die klets van vier een been van Velvennoord, via Anne Korving, over zijn ineens. En, en dat betekent voor de ingooi voor Noord dat die hier gespeeld hebben. Kleine 15 minuten, met die standen sturen toch steeds 0 tegen 1.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 een mooi sprookje. Ja, ja, Goed geëindigd. Ja, leeft nog lang en gelukkig. Het snoep wordt allemaal verdeeld in het hele, over het hele land, door alle kinderen het hele land. Het shambad wordt weer een zwembad, omdat alle kinderen komen zwemmen. En Molly en Amon leven natuurlijk nog lang en gelukkig. De kinderboekenweek. Um, ja, een leuk thema dit jaar hè? Ja, ja.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 evenement van het jaar Die wordt altijd geopend met een boekenbouw, hè, waar heel Nederland van op staat. In daarin zorgen we dat ze overal altijd activiteit tijd hebben tijdens de kinderboeken weer. Belangrijk voor ons. Belangrijk om alle boeken weer onder aandacht te brengen van kinderen. En eh, dat gaat dan heel goed door middel van een voorstelling. En na de voorstelling konden de kinderen een eigen snoepbootje beschilderen. En wie betekent de reageer maar nog tot met 17 oktober diverse activiteiten rondom de lekkerste boekenweek ooit. En er scoort bij de wedstrijd Bloemendaal-Velsenoord. Ja, hier is het uh, 0-2 geworden in die wedstrijd. Het is Bloemendaal wat een drukken en drukken en drukken is. En er is één uitval van uh, Velsenoord. En die scoren dus. En uh, Bloemendaal heeft niet het geluk aan zijn zijde deze wedstrijd. Dat kunnen we wel duidelijk zeggen. Bloemendaal speelt alles of niks. En uh, en, uh, ja, en uh, dan heb je nog tegenover, dan krijg je één uit van Velsenoord. Dat alleen maar dus in die verdediging hangt en alles Weg wat weg te trappen is. En als het Tim Jones weer erheen te komen komt, die bal zie je, Ze trappen er gewoon een lukraak, gewoon weg. En weg is die bal dan gewoon. En dat maakt Velsenoord uh, niets uit natuurlijk. Want zij zijn de lachende partijen op dit moment in deze wedstrijd. Want zij staan met 2-0 voor. En we hebben nog te gaan een kleine 20 minuten in deze wedstrijd. En dat zei Tjerk de Blauw. zometeen gaan we weer kijken bij de buren. Daar is het in ieder geval rust en daar gaat de wedstrijd zometeen beginnen...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 Dat was de 6 e Republiek, hè, de vorige boek? Klopt. Ja, klopt. En dit? dit uh, wat, uh, wat verwacht u hiervan? Ik heb geen idee. Marco is een jongen die... Uh, heel ...veel kanten heeft, dus misschien is dit weer een... Uh, ...misschien is dit een boek die kom, uh, compleet ander onderwerp gaat. Ik heb geen flauw idee, Maar ik ben erg nieuwsgierig. En hoe lang volgt u hem al? Uh, ik ken hem een jaar of drie, een half, vier nu. Nou, dat is wel ik aardig. De zee en, uh... Oh, je hebt wel een hoop gedichten van hem gelezen ook? Jazeker.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 En wij hoop. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Het klein orkest en over 100 jaar. Je luistert naar AB Radio en CFM Zandwoorden. We gaan terug naar de wedstrijd Bloemendaal tegen velsen Noord. Daar was het een 0-2. Dan gaan ze eventjes vragen aan Jerk of dat nog steeds het geval is. En hier is net gescoord in die wedstrijd. Het was uh, Tim Weren die de bal uh, inbracht, inschoot eigenlijk, uh, uh, langs de keeper toe. Maar ondertussen gaat er meteen een speler van Velsenoord uh, liggen. Omdat hij zogenaamd de klap gekregen heeft. Maar er heeft niemand geslagen. Dat is onherroepelijk niet. Maar ja, dat weet je gewoon. En het is uh, nu dat die angst is de gemaakt is door Bloemedaal. En uh, ze hebben nog om minuut tot vijf te gaan in deze wedstrijd. De uh, zuivere speeltijd. Maar ja, ondertussen moet het spel hier weer hervat worden. En die, die ligt nog steeds op het veld. En is er eentje van, uh, van uh, Velsenoord, Daniel Oosterman, de spits. Die is eraf gegaan met twee keer geel. En dat betekent natuurlijk dat Bloemenda nog meer druk kan gaan zetten op het doel van, uh, van Velsenoord. En het is Rick van der Linden en Bloemendaan probeert het ook wel. Maar op dit moment ligt het spel stil en het zal wel even duren. Dus ik zou zeggen pak hem even terug. Ja.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 Zeker gezien het feit dat hij vanmorgen wist te winnen. Eerder dit seizoen moest hij al op stek gaan omdat het budget uh, niet helemaal toereikend was. Toch weer een sponsor kunnen regelen, ook voor dit weekend. En dan wordt hij op zo'n manier uh, eigenlijk neergezouwd. Ja. Danny uh, ja, die is er uh, aardig van, uh, van, de, van de kook en terecht natuurlijk. Uh, door. Ja, behoorlijk gaat helemaal, Het gaat helemaal buiten hem om. Uh,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 ...te gaan rijden door iets waar ik totaal geen enkele invloed op heb gehad. En ik kan me voorstellen dat hij daar uh, erg kwaad over is. Ja, ja nee zeker. Maar zometeen gaat dus uh, ja, die hoofdrace van start? Ja, die gaat zometeen starten. Zoals je zei, over 50 minuten. en uh, Ja, we gaan daar ongetwijfeld wat actie in zien. Want kijk bijvoorbeeld naar de winnaar van gisteren, Ricardo van Ende. Die deelt nu de auto met Duncan Huisman. Duncan uh, reed voor morgen alleen. Die kwam niet erg ver. Die kreeg een tik uh, van een Porsche... Waardoor zijn uh, motorkap opensvong. Uh, de motorkap uh, klapt op het raam. Het raam zit vol met sterren. Nou, uh, je zou denken... Carolina! Wijn je wat ik ja? Mijn af